Maar niemand weet hoe deze energie wordt opgewekt. Alleen de wezens die uit de zaden zullen komen, kunnen uitkomst brengen. De archeoloog professor Marcus broedt op een geheime plaats een van de zaden uit. Maar ook de Duitse geleerde von Sommeren zit met kwade bedoelingen achter het geheim aan. Zullen Matt en Stevens zijn succes nog kunnen verhinderen? Ja, als je de tralies even wegdenkt van de ene gevangenis en de andere...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 Inderdaad, Rijter. Als ik het niet dacht. Dus jij hebt ons verraden? Ik heb de politie een tip gegeven, inderdaad. Ik zal graag even alleen spreken met de heren. Zo, nu kunnen wij wat vrijer praten. Het liefst zou ik. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar gelukkig zitten er stevige tralies tussen ons. En bedenk wel, zonder mij was je nooit uit die blauwe ruïnes ontsnapt. Jij ja, werkt voor verzommeren. Dus die ontsnapping allemaal doorgestoken kaart. Ik kan het niet ontkennen. Maar Waarom? Waarom hebben jullie ons eerst laten ontsnappen. om ons daarna te laten oppikken door de Braziliaanse politie? Ach, dat oppikken was jullie eigen schuld. Het zou niet gebeurd zijn als jullie mij rustig hadden meegenomen naar Amerika. Om daar de experimenten van professor Marcus te zien. Inderdaad. Omdat de broedstels die uit jullie zaden gekomen zijn, nu dood zijn. Dat hoorde een beetje bij de vertoning die wij daar in het oerwoud van jullie gegeven hebben. Heeft von Sommeren nog meer zaden? Jij denkt toch niet dat ik rustig had toegelaten dat Stevens op de rupsen zou schieten... Als het onze enige waren geweest. Maar waarom wil je dan de experimenten van professor Marcus zien? Wacht eens. Hm? Ik geloof dat ik het begin te begrijpen. Van Sommeren was razend, zei je. Was hij misschien razend omdat het niet zo goed gaat met jullie broedsels? Uh, u bent, wie nennen ze dat, warm. Maar waarom zijn jullie dan niet regelrecht naar Amerika gegaan? Naar professor Marcus? Van Sommeren heeft genoeg relaties, lijkt mij zo. Och, natuurlijk, natuurlijk. En dat is ook een overweging geweest. Dan hadden wij meteen met jullie kunnen afrekenen. Nee, het leek ons toch beter een andere manier te bedenken om tot Marcus door te dringen. Waarom? Kijk, het doel is tweeledig. Ten eerste om jullie zaden, of wat daar uitgekomen is, in handen te krijgen. En om gebruik te maken van de wetenschap van jullie professor. En dat laatste punt... Ja, Marcus zou onder pressie misschien wat minder coöperatief zijn. En daarom dacht je als wij hem nu eens met een zacht lijntje zouden overhalen. Mm -hmm. <laughs> u begrijpt het inderdaad, meneer Stevens. Maar je denkt toch zeker niet dat we ons daarvoor zullen lenen? Eerlijk gezegd denk ik dat wel. Er loopt een aanklacht tegen u wegens moord. Heb jij Pereira vermoord? Um, laten vermoorden. Dus die inval, dat was helemaal geen politie. <laughs> Langzaam komen de stukjes van de puzzel bij elkaar... Ja, het spijt me van Pereira, maar dat moest wel. En u moet toegeven, het zit toch goed in elkaar, nietwaar? De contactman van de CIA, vermoord door een paar Amerikanen. Weet u dat hier op moord nog steeds de doodstraf staat? Wij zullen bewijzen dat we onschuldig zijn. Nou, dat zal u meer moeite kosten dan u denkt, meneer Melden. Wat is je voorstel? Er wordt op de plaats waar het lijk gevonden is een revolver opgedoken, waarmee de moord geplicht moet zijn. En op die revolver zit vingerafdrukken. En die vingerafdrukken zijn niet van u. U wordt vrijgesproken. En vervolgens nemen we jou mee naar Amerika. Ach, vindt u dat geen zinnig voorstel? Ik vind het een walgelijk voorstel en ik zal er ook niet op ingaan. Oh. Hoogst onverstandig. Dat kan de kop kosten meer, melden. En wij krijgen onze zin toch wel, nietwaar? Is het niet goed schiks? Dan wel kwaadschiks. Het zal niet lang meer duren. Of jullie gaan eraan? <lacht> Loze dreigementen. U bent veilig opgeborgen. Vanuit Amerika zullen geen stappen ondernomen worden. Fernandez is compromitteerd worden. En op zijn terrein is het lijk gevonden, nietwaar? Wij staan op de rand van het succes. Alleen Marcus nog. Nu krijgen wij wel. Maakt u zich maar niet bezorgd. Hij is dan wel vertrokken met onbekende bestemming. Maar vinden zullen wij hem. Wat doen we, Stevens? Moet je dat nog vragen? Je hebt het gehoord, Reiter... Geen onderhandelingen met misdadigers. Hmm. Spijt mij dat u dat zo opvat. Maar ik ben ervan overtuigd dat u op uw beslissing terug zult komen. Als het zover is, dan hoor ik het nog wel. Ik veronderstel niet dat u zo dom zult zijn... ...uzelf aan de galg te brengen. Je zult van ons horen, Reiter. Maar niet op de manier waarop jij denkt. Binnenkort zullen jullie wel een toontje lager zingen. Ik wacht op jullie antwoord. Tot ziens. We maken... Ja, het doet het allemaal alweer, weer, zie ik, hè? Ja, de professor is ongelooflijk handig wat zijn werk betreft. Ja, dat wel. En van een onuitroeibare energie. Hij ja, moet wel haast de hele nacht doorgewerkt, De cocon is uit! De wat? cocon is uit! Zeg, nu al! Wat is het geworden, professor? Wat? Kijk, ja kom maar. Maar stil. Het slaapt. Het. Ja, kijk zelf maar. Een mens. Ja, ja een, een mens. Maar. Maar met een. Met een waterhoofd. En helemaal blauw. Stralend blauw van top tot teen. Even mijn camera Wie halen. Nee, dat kan wachten. Het is nog heel zwak. Ja, maar waarom? Toch het? Kijk maar. Ja, ja. Ja, geen geslachtskenmerken. <laughs> Als bij een etalagepop. Ja, dat hadden we op die plaatjes die Jeffs ook al gezien. Ongestrachtelijke voortplanting. Mijn theorie klopt. En dat hoofd... Wat u een waterhoofd noemt, mevrouw Melden, wijst op een zeer hoge intelligentie. Als we geluk hebben is deze vorm van leven behept met zogenaamd raciaal geheugen. Mm. Wat is dat nou weer? Een soort computer waarvan de inhoud wordt doorgegeven van de ene generatie op de andere. Een erfelijk geheugen. Ja, zoals bij sommige dieren bijvoorbeeld. Haal een jong dier vlak na de geboorte weg van de moeder en toch zal het verschillende eigenschappen ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor zijn overleving: bespringen van prooi, herkennen van vriend en vijand, het nest. Ja, ja, ja, dat wat wij in de regel uh, instincten noemen. Voor dus. het gemak, ja. ja. Bij het menselijk ras is die hersenfunctie grotendeels verloren gegaan. Niet helemaal, maar u weet het, onze hersenen en zintuigen veel meer mogelijkheden hebben dan wij op dit moment benutten. Ja, het is niet helemaal mijn terrein, maar ik weet het toch wel het een en ander vanaf. Is. Natuurlijk, u bent arts. Stil. Het wordt wakker. Zouden wij ermee kunnen... ja, communiceren? Ik bedoel, zou die een of andere taal spreken? Ik veronderstel van wel. Het heeft geleefd in een hoog ontwikkelde cultuur, dus zeker. Ja, dat hebben we met onze eigen ogen gezien. Dus maar... een of ander communicatiemiddel moeten ze wel gehad hebben, die blauwe mensen. Maar of dat een taal was in ons, betekenis van het woord. Dat wil zeggen, gesproken woord... Dat is natuurlijk helemaal niet zeker. Maar hoe zouden we dan contact met hem moeten krijgen? Dat zal de tijd leren, mijn kind. Ik heb nog geen gelegenheid gehad het wezen zoals het zich aan ons voordoet onderzoeken. Als het is uitgerust met iets dat lijkt op het menselijk spraakorgaan, is het wellicht iets te leren. Ja, je, je zou zeggen van wel. Hè? Waarom? Nou ja... het. Nou, het ziet er net uit als een, als, als een mens... Zeer onwetenschappelijk, jongeman. Om zonder gedegen onderzoek te oordelen naar uiterlijke symptomen. Ja, maar, maar, maar kijk nou eens. Dezelfde lichaamsbouw. Een beetje als een, ja, als, een, als een doorgeschoten jongen van 18. Dezelfde gezichtsvorm. Alleen geen enkele haargroei. Dat zegt allemaal nog niets. We zullen geduld moeten hebben. Wetenschappelijke resultaten bereik je alleen met geduld. Maar ik heb helemaal geen geduld. Met moet gered worden, van sommigen moet onschadelijk gemaakt worden... ...de nieuwe energie moet veiliggesteld worden. Ja, en onze hoop is gevestigd op dit blauwe wezen. U hebt zelf gezegd dat u ons misschien zou kunnen helpen. Helpen, zeker. Maar er zal nog een lang proces aan vooraf moeten gaan. Als hij... Als het wakker wordt... ...zullen we het eerst eens aan een grondig onderzoek onderwerpen. En voor die tijd? Voor die tijd zullen we niets kunnen doen. Met. Gaat het een beetje? Iemand moet ons helpen. En gauw ook nog een paar van die ondervragingen. Ik, ik, ik hou het niet vol op die meneer Stevens. Frank zal ons niet in de steek laten. Als ja. die maar niet meteen. Nou, dat witte huis is of zo. Daar zie ik Frank niet vol aan. Hij zal samen met professor Marcus een oplossing proberen te vinden. Misschien zijn de zaden uitgekomen. Maar voor die tijd zullen ze, toch, zullen ze toch ook niets kunnen doen. Kom, kop op met Kom er wel uit We hebben wel over hetere vuren gestaan en Een sigaret Graag Zeg, hoe kom je daar dan? Boven gekregen oh, Ze hebben jou heel wat zachtzinniger behandeld dan mij, geloof ik ja. Ze zullen gedacht hebben Dat jij dat beter tegen kan Hebben ze soms nog een flesje van het een of ander meegegeven ook? Helaas niet een broodje zou mij ook goed doen. Ja. Ze zeiden... Ze zeiden dat jij een volledige bekentenis had afgelegd. Hm, oude truc. Dan ben je toch zeker niet ingetrapt? Wat dacht jij nou? Hebben ze... Hebben ze jou ook gedreigd dat we morgen op transport gesteld zullen worden? Ja. Naar een of andere kamp voor politieke gevangenen. Moet er niet leuk zijn. Ik begrijp het. Nee. Ze zullen ons daar ook wel niet samen in een cel laten zitten. Oh, ongezellig. Het verwondert me nog dat ze ons zo lang samen laten. Dat transport... Zou dat misschien een kans zijn om te ontsnappen? Als we geboeid zijn en met twintig bewakers in een dievenwagen zitten. Je ja, hebt gelijk. Als je het mij vraagt, ik, ik zie de toekomst somber in. We kunnen doen alsof we op het voorstel van Reiter ingaan. Dan zullen ze me toch nog heel wat harder moeten slaan. Zo mag ik het horen... Maar denk toch maar eens over de mogelijkheden Het is mij te gevaarlijk Om hem ook maar in de buurt van Marcus te brengen Als zijn experimenten slagen Onze experimenten slagen het hersenvolume is inderdaad indrukwekkend groot. En de uitkomst van de testen die we hebben gedaan om het intelligentiecoëfficiënt te bepalen... ...zijn buiten verwachting. Het brein is in staat tot prestaties die nog door geen mens zijn geëvenaard. Misschien zowel door geen computer. Ja, ja, ja, alles goed en wel, professor. Maar wat is het praktische nut? Dat hm? zal blijken, jongeman. Dat zal blijken. Hm. We gaan hypnopedia op hem toepassen. Hypnopedia? Wat is dat nou weer? Je zou kunnen zeggen... ...leren tijdens de slaap. Geef me die elektrodes even aan. Wilt u, dokter Reiner? Ja, dan. Alsjeblieft, nooit van gehoord. Dank u. Het is een vorm van leerstof toedienen direct in het onderbewustzijn... ...terwijl het bewustzijn is uitgeschakeld. Dus tijdens de slaap of onder hypnose. Ja. Zo, en nu die bandrecorder. En dat andere paar elektroden, alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Maar wat gaat u hem dan uh, ja, uh, leren? Ik geef hem een beeld van ons cultuurpatroon. Dan zal hij morgen de dingen die hij om zich heen ziet niet meer als vreemd ervaren. En natuurlijk iets over de evolutie van zijn tijd af tot nu toe. is morgen? En dan een overzicht van die jongste geschiedenis. Zo, de tweede bandrecorder. En iets over onze persoonlijke geschiedenis. En dat allemaal tegelijk? Mijn theorie is... ...dat de intelligentie van dit wezen zo groot is... ...dat het brein het allemaal tegelijk kan verwerken. Nou, als u mij een paar van die dingen om mijn kop zou zetten, ...zou ik waarschijnlijk stapelgek worden. Dat lijkt me <laughs> ja. inderdaad niet uitgesloten. De stof is zo gecomprimeerd... ...dat je het aan een minuut al zou duizelen, jong man. Ik ben al die tijd bezig geweest om het leerprogramma samen te stellen. U was er zo zeker van dat uw theorieën zo wel klopt. Och, wij moeten ons toch ergens aan vasthouden. De praktijk zal leren of ik gelijk heb... Als hij morgen uit zijn verdoving ontwaakt, zullen we het weten. Hebt u hem verdoofd? Hoe weet u dat dat wezen tegen onze chemische middelen kan? Dat weten wij inderdaad niet. Ik heb hem daar ook niet verdoofd met een chemisch middel, maar met acupunctuur. Oh. Deze twee kleine naden hier. U bent een wonder, professor. Hebt u daar ook een verstand van? Wie van alle dingen iets weet... Ja, maar het cruciale punt is en blijft de communicatie. Ja, niet? u past nu toch ook een vorm van communicatie toe? Hm. In welke taal? Geen taal, dokter. Ik breng beelden over. Beelden die zich al zo dagen in het geheugen vastzetten. Universele beelden buiten een taal om. Zo, nu. De laatste aansluiting. Hier, en nu moeten we een paar uur met rust laten. Met rust laten. Wat denkt u op die manier te bereiken, professor? Als hij een algemeen overzicht heeft van ons bestaan... en van de situatie waarin wij ons bevinden in het bijzonder... zal hij misschien op een of andere manier een oplossing kunnen geven. Ah, zijn computer. Je stopt alle gegevens erin... en de oplossing rolt er vanzelf uit. Zoiets, mijn vriend, zoiets, ja. En nu stel ik voor een glaasje te drinken op ons succes. Oh. Zo, professor. Op het ogenblik is dat toch niet veel anders te doen. Nou, als het dan maar uit een ordentelijke fles is... en niet uit een van die retorten die daar staan te prikkelen. <lacht> Dat niets doen. Dat word ik ziek van. Dat wachten. Die verloren tijd. Ga dan een beetje slapen. Oh. Oh. Daar heb je wat om de tijd te doden. Een nieuwe gast. Ja. Hm. Lekker kost hier. Die heeft tenminste een behoorlijke slok En als die nuchter is, mag die winnaars. Hij is een beter af dan wij jullie hey. daar Hey, ik heb ons Wat ga ik anders aan onze kop hebben dan dat dronken galal In ieder geval een tijd passering hey, hey, zijn jullie die twee Amerikanen? We zijn twee Amerikanen, mooist, ja Wat wil je van ons? Ik kom van Fernandes. Ach, Fernandez heeft me gestuurd Bent je bent dronken? Dat hoort erbij Een middel om hier binnen te komen en de morgen eruit Maar om het zo echt mogelijk te laten lijken heb ik wel een flinke slok op, ja Ook een druppie? Hebben ze je niet gefouilleerd? Nee, vergeten Hier, pak hem Kun je erbij doen, de raad is. ja, Ja, net. Zo, dank je. Jij, Stevenson. graag. Proost. Proost. Van anders, Niet zo hard. Ja. Hij wil jullie hier uithalen? Hier uithalen? Hoe? We worden hier strenger bewaakt dan op het Duivelseiland. Morgen tijdens het... Met, Luister eens. <tops> ik vertrouw het niet, die kerel is een provocateur. Als we erop ingaan, lappen we van anders er misschien ook nog bij. Ja. Wie is van anders? Ja. Wij kennen namelijk Sss. geen van anders. We testen beter. Als ik jullie maar ken.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 Maar dan werk ik, Ezelze. Nou, dat moet je niet zeggen, daar heb je me. Ja. Onze hypothese, onze hypothese was juist. Oh, kalm, professor, kalm. Wat is er gebeurd? Is er iets met Jack? Jack, wie, wie is Jack? Nou, het blauwe wezen. We hebben het Jack gedoopt. Oh, juist, ja, ja. Jack praat. Het is een taal die voor ons onverstaanbaar is, maar hij praat.